Wij beginnen aan onze grote studie, grote cursus, lange cursus en ik zou zeggen een van de, de belangrijkste cursussen, de basiscursussen, uh, basiskennis van de Torah. Op een of andere manier tot nu toe, dacht ik niet eraan, om met zo'n cursus te komen. Maar, zoals, um, maar als er um, signalen komen van buiten, en dat wij ons gehoor ernaar hebben, en dat was, was wel het geval dat dan uh, dan doen we het wel want niets komt van mij alles wat ik doe uh, uh, moet op die manier komen waarbij niet mijn wil uh, bepaalt iets maar waarbij ik van binnen en, en geweldig of gew zeker, geweldige zekerheid ontvang en, en een soort drang uh, als opdracht. Het voelt als opdracht dat ik het moet doen. Vandaar dus. En het ligt dus aan de grondslag van al onze studie. Torah alle andere vormen van de studie die wij hebben, zijn derivaten daarvan neem nou zoger is het comment, commentaar geestelijke, innerlijke geheime uh, verklaring van vijf boeken van Mozes het schaïm de boom des levens. Het doet niets anders ook dat ver, uh, verklaard als het ware zoger uh, um, Het is een extract als het ware vanuit zo van zoger waarbij alleen de crème, crème de creme crème eruit werd gehaald en uh, alleen Vanuit de positie opgemaakt, van boven, heel, boven, heel hoog naar beneden. Zoger, ook Zoger, uh, behandelt, uh, geeft commentaar op, uh, op Torah, vertolkt eigenlijk de Torah en verbindt de hogere en lagere. Maar uh, het Schaim doet het uitsluitend door ons door uit te gaan van het operationele systeem van het helal. Dat is de Torah, die gezien door de schepper zelf van boven en door alle hogere krachten van boven, als het ware, dat is die, dat is het schaim. Alleen qua krachten uitgedrukt in de taal van sfirot partzufim wereld. Terwijl zoger. Uh, is wat lager betekent die geeft be, uh, als het ware uh, neemt in oog het schouw neemt versen uit de Torah zelf daar zie je ook personen, personages als het ware van de Torah van de Torah Abraham, Lot Sarah, Isaac enzovoort dat tref je niet, absoluut niet aan bij het schaïm. Want daar is alleen licht, kli, spirood, porzofim, zivogim, uh, puur interactie in het hogere, in het operationeel systeem. Er is ook een zekere ze verbinding met de mens, maar alleen bij wezen van uh, iets om ons te vergemakkelijken. Er worden ook nu, nu en dan ook vergelijkingen getrokken met de lage mens in onze wereld. Maar in de regen niet. De Zorger geeft ons uh, brengt wel, citeert wel, versen, neemt versen in oogenschouw van de Torah, Abraham ging daar naartoe, et cetera, et cetera. In de andere versen. En, maar ziet niet, ook, ook zoger, ziet absoluut niet Abraham als persoon. Het interesseert zoger niet. Abraham is de ziel, is een ziel. In het algemeen. Ziet tot correct, dat ik tot correctie kom, maar ook dat is ook qua krachten dus um, en niet uh, de mens van vlees en bloed überhaupt de mens van vlees en bloed wordt niet, absoluut niet niet, niet niet behandeld in het in de geestelijke, in de geest, in de geestelijke boeken maar zogar spreekt over al die krachten en eh uh, verbindt het met de wortels van de dragers van die krachten en die hebben de naam en het belangrijkste is van de zoger is dat de zoger ziet dus al die de, de, alle, <coughs> alle personages uh, alles wat in het Torah voorkomt als de namen van de schepper Dus in de Torah en de Torah is telt iets boven iets meer dan 300.000 woorden, eh? 300.000 tekens. Um zelfs, hè, dan worden 300, 300 duizend of meer dan 300 van die, van, laten we zeggen, van letters of zo. En uh, we zien in de Torah zelf um, vier vormen van for de natuur en de schepper. Als we lezen de Torah, straks, we zullen zien, in de Torah vinden we um, de levenloze natuur. Allerlei uh, stenen, uh, plaatsen, namen van plaatsen, uh, noem maar op, uh, alles wat van stenen natuur is. En we zien ook in de Torah ook um, um, van de plantenreid, bomen, Planten, vele namen, opnamen van planten, uh, bloemen, van alles. En we zien ook dan de dieren, vele dieren uh, worden opgenoemd. En dan wordt er een mens, vele uh, personages van verschillende eigenschappen, etc. En dan hebben we nog de vijfde, is de goddelijke natuur, de goddelijke krachten zelf. Um, en allemaal slaat het op de krachten van het heelal, en het, het verba verband wordt gelegd tussen die, al die vier naturen en het goddelijke uh, uh, in de lagere wereld. Um, wat is dan, wat valt, ah, dan hebben we nog, Shlavia Sulam de Shlavia Sulam is ook opgebouwd uit vijf boeken ook precies dezelfde namen als die dragen als de vijf boeken van Mozes, dus eh, commentaar eh, op de Torah wel gestoeld op zorgen natuurlijk en op uh, andere uitspraken van de wijzen, van het volk israël, en, maar vanuit een bepaald gezicht, vanuit een bepaald invalshoek, van een van invalshoek van um, um, het geestelijke werk. Wat zegt ons Torah? En uh, wat meent de Torah? Wat leert ons de Torah ten aanzien van het geestelijke werk? Dat is de aanpak, dat is wat we leren dan in slavije Solam. Wat ik bedoelde, zeggen verschillende invalshoeken die verruimen en vergroten onze kilim door die verschillende studie-, eh, on, eh, studie onderdelen die wij leren. Ook, ook, ook Heblet, Hebrauwse letters en klinkers, brengen ons ook een zeer een fijne attitude en kijk op die letters. En op die, op, straks op uh, lettergrepen dat wij die verbinden met elkaar dat wij die ook zien als krachten en ook dat draagt bij het begrepen van en ervaren van de Torah want de Torah is gegeven voor één doel aan de mensen wat er ook buiten, uh, in de buitenwereld gebeurt, waar, ook de, ook welke interpretaties aan de Torah worden allemaal niet gegeven, uh, allemaal begrijpelijk dat men het zo doet. Wel kinderlijk natuurlijk. Want de Torah is gegeven, uitsluitend, als de reding, als de redingsformule, uh, het redingsmiddel. Om, om, die, om de mens vanuit zijn Saverne van eigen belang nastreven steeds uh, te bevrijden. En om zichzelf te verbinden met de schepper en tot Zoon van God worden. Eh... Uh, we zien het ook de Torah zelf die die uh, lichter niet op staat de bestaat die bestaat niets meer en niets minder dan uit vijf boeken vijf onderdelen die absoluut intrinsiek met elkaar verbonden de eerste het eerste boek en dat we kunnen direct al vermoeden Waar heeft het mee te maken? Natuurlijk. Het heeft te maken met die 5-Sirot. Alles is bestaat, niets anders dan 5-Sirot. En wanneer die 5-Sirot eh, qua verhuwingen ja. naar de Iranpin afdalen, dan is de en ook wat we hebben we geleerd, die heten Olam. De wereld als het ware de wortel van, de, van ook van onze wereld want zo boven, zo beneden niets is beneden wat niet is, is, van wie is boven en alles wat boven is is ook beneden zij het met grotere verhooringsgraad uh, maar die alles is aanwezig niets bestaat in het algemeen, waarin bestaat is is in het bijzonder. Alles is absoluut verweven met elkaar naar regenschap. Dus vijf boeken Genesis is het ontstaan van iets. Alles wat, zich, wat heeft in zichzelf in de bron in de kiem. Is Genesis-Brischit. En dat natuurlijk overeenkomt met de ketter. Qua kracht. Ook in de ketter zit alles. En verder wordt het ontvouwen naar de lagere werelden. Het tweede is Shemot, de naam dat overeenkomt met het tweede boek Exodus zoals het zegt en het de derde is dat is Hoogma. De het derde, derde is Veikra en overeenkomt met uh, Levit Leviticus Levite met het derde boek we opmet binades. Het vierde boek is Zeanpien, is, Zeyanin, is um, Bamidbar in, in is de woestijn. Waarom is het anders? Komt later. En de vijfde is Deuteronomium, Dwarin, worden, is malchut. Later zal we leren de dat die boer. Voor dezelfde Dwarim, voor de dezelfde woord, de het de woord is boer of Dwarim, is dus het spreken, is de kwaliteit, eigenschap van. Maar Dus wat is dan de Torah? Dat is dan um, het reddingsmiddel, het, hoe zeggen dat dat? dat weten wij, maar even dieper, dat is het product van het neerdalen van de kracht van Zeeranpien naar de lager wereld, wereld, naar ons toe. Want, uh, want Zeeranpien is uh, uh, van CLP komen dan de letters. Letters en kiding. En die kiding die dan het licht ontvangen. En de Torah wordt geschreven ah, nog even over. Wat, wat kunnen wij dan toevoegen aan al die geweldige um, bronnen die de, bron, dus die de bron van alle bronnen toelichten wat kunnen wij nog dan wat voor toegevoegde waarde kunnen wij dan nog geven aan door onze Kruos het basiskennis uh, Tora. Behalve dat wij um, leren zeer scrupuleus met het woord omgaan met letter met lezen. We gaan erg snel uh, en pijnloos leren lezen. Wel met inspanning. Maar pijnloos betekent zonder te vertrouwen op ons aards verstand. Dat geeft pijn. Onnodige pijn. leed, Maar wie zou dat met, met, met vreugde dat allemaal doen? En dan zal het alles gaan vlekkeloos, snel en wonderlijk. Dus, behalve dus dat, we gaan dat leren, in het Hebreeuws um, letters, woorden, zinnen in het Torah, um, telkens een paar zinnetjes, per, per, per keer, per week, wat we allemaal zouden kunnen doen. En dan die, die woorden die je nieuwe tegenkomt, op elke, te elke les, hij bij een week om dat allemaal een beetje te leren. Nou, dat zijn misschien twintig 20, 20 woorden, niet meer zo ongeveer, misschien vijfentwintig. Je hoeft ze niet uit je hoofd te leren, maar herkennen, leren uit te spreken. En langzamerhand zal je zien dat dit opeens komt een dag en erg snel, waar ben je dat allemaal? Uh, met gemak en met vreugde gaan zal gaan doen. En dat is wat wij doen. Dat is een belangrijke taak wat wij doen, maar dat is een neven, een neven taak, belangrijke taak. Maar het is een neven, neven uh, taak van ons, wat wij nastreven in deze. Ontegenare cursus die wij zullen gaan houden waarmee we een nieuw begin hebben gelegd. Want zoiets absoluut uh, ongekend is wat, wij, wat aan ons van boven gegeven wordt om deze cursus te houden. Want men leerde de kabaleid, men leert en leert over de hele wereld, men, men leert het te weten. Men leert het te weten. Men leert, men leert iets te doen met handen en voeten. Maar men leert het niet. Uh, door de heilige geest. Men leert het niet. Uh, door. Ontvankelijk zichzelf te maken. En. Leren de Torah Vanuit de geest van de Torah zelf. En. Dat is wat aan ons bij Straat met Gods hulp gegeven zal worden. Want ik heb absoluut innerlijke vertrouwen, eh, ontevredbaar vertrouwen, dat we iets grandieus, dat ons iets, iets buitengewoons grandieus eh, staat te wachten en gegeven zal worden in deze studie iets wat niet even naar valt. En waarom weet ik niet, weet ik absoluut niet. Waarom is het ons gegeven? En ik kan ook met zekerheid zeggen, omdat dit niet van mij is, omdat ik absoluut mezelf voor niets acht. En daarom mag ik dat, daarom mag ik het zeggen, dat dit uh, een geweldige, een hele grote impact heeft impact zal op ons uh, doen. Omdat ik niet mijzelf als de cursusgever beschouw. De cursusgever is de schepper zelf. Die ons ogen openstelt om op daarover te spreken, over die Torah, over zijn Torah. En mijn dag is alleen um, O, o, o, oren toegespitst houden oor ogen open te houden verlangen en brengen en, en dat is alles wat ik doe en onze hele studie ook van alle andere onderwerpen van, het, van de Kabbalah zullen daardoor gegenereerd worden en omgekeerd, onze studie van de Kabbalah, alle aspecten van which, van, leren, van wat we leren, in andere studieonderdelen zullen ook de Torah wat we leren nu, zal ook, zullen ook genereren onze kennis van de Torah. Want, wij aan ons zal gegeven worden, wat ik zie dat het dat wij zullen zien de Torah uh, uitsluitend als de redingsformule en het redingsmiddel. Dus wij zullen de Torah leren voor wat het gegeven, voor wat die gegeven was aan Mozes. Um zijn dus verschillende facetten van hetzelfde. Zoger, Ed Schaim, Stavanger Sulaam, Heblet en Jubriën, en Jutor, Net Oraz zelf. Ook hebben 5, ziet u? Nu hebben we 5, 3 hebben we voor het schaim zoger en slavijs salam had ik u gezegd daarmee deken wij al onze kilim al onze compartimenten van onze kilim, klopt We hebben geleerd dat er zijn drie compartimenten maar tot de gmar tot de eindelijke correctie voor de komst van de Meshiach. alleen drie hebben wij en die twee andere die alleen. Daar kunnen we alleen. Eh, die komen wel later. onthuld worden later. Na de komst van de Messias. Messia. Waaronder ook Briche. Waaronder ook de Torah. De Torah zoals het staat. De Torah van Moses. Is. is kompas eh, wordt onthuld pas na de komst van de Messieën. En daarom leren we dat nu, wat we ontvangen. We leren dat als het ware, het komt van de hogere wereld. En wij die in de lagere wereld zitten, trekken die Torah naar ons toe. Vandaag ontvangen we die Torah. Net zoals bozes en volk Israël stond stonden op Sinai om de Torah te ontvangen. Zo so zitten wij so hier nu en ontvangen we de Torah. Net zo so als het was so toen zo moet ook bij jou de houding zijn, telkens wanneer je met de Torah houdt, dat op dat moment gebeurt het met jou, aan jou. Op dat moment moet je ook die stemmen, het geluid, het gigantisch verbluffende geluid horen, geluiden horen, vuren horen, vlammen zien. Uh, donder, et cetera, et cetera. en tegelijkertijd een absolute stilte en sereniteit. Hoe kan je dat allemaal, al die, al die, al die verschijnselen in elkaar brengen, rijmen naast elkaar, leren, leren zien dat dit kan, want al in alles bestaat absolute eenheid. Ook als het vuur en water, alles is in eenheid bevindt zich. Hoe kan dat eenheid? Die zijn toch tegenovergesteld? Tegenovergesteld, ja. En tegelijkertijd bestaat absolute eenheid tussen hen. En dat zullen we dat leren ervaren. En die, dus, die facetten kunnen we ook, wat we leren nu in verschillende studieonderdelen, kunnen we ook vergelijken bijvoorbeeld met, met de Storaes, wat is de Stora we hebben gezegd, dat is dan Zeeranpin. Of uh, het afdalen van de kran, kracht van de Zeeranpin naar onze wereld, naar ons. En daarom wordt het bekleed in, uh, in de letters. Net zoals de letters, de uh, zwarte letters op de witte achtergrond van een rol perkament of zo. We hebben gezegd. De letters zijn dan als kiri, van licht. De letters zijn met een inkt geschreven. En alle witte, witte uh, plekken binnen den, die letters. En tussen de tussen letters. Dat zijn ook, dat is dan licht, wat vult die, of vult die letters, of uh, boven de letters zijn, onder de letters zijn. Ook ook de klinkers, klinkers met name, de klinkers zijn er. De het licht, dus ik heb het misschien niet zo duidelijk gemaakt. Het licht het witte is het witte gedeelte, wat, waar dus geen um, letters staan. Dat is, dat we, dat is net als een sloof. En de, het licht dat al bij een knie komt, en al staat op het punt om de klie binnen te trekken, waar de klink nog geen kracht heeft op een of andere manier om hem te ontvangen maar wel straalt ontvangt als het ware de straling uh, omringende straling boven zichzelf net zoals aura dan staan de klinkers uh, boven de letter boven de letter en soms staat het in het midden van de letter. dat betekent het dat het licht al binnen is. Binnen klikkingen. En soms staat het ook onder de letter. De onderde letter betekent. Dat dit. De, de middellijn. Is al bereikt. Dat zeerampje Of. Uh, lagere. Die. Steigt op naar de hogere. En dat wordt. En veroorzaakt dat hogere, de hogere paar, vader en moeder, Ochma en Bina, tot zivu komen. En dan dat, dat optrekken van helemaal van beneden, dat, dat is dan dat, dat dan. Uh, dat is het licht wat van beneden komt, van onder de letters. Etc. Dat zullen we stap voor stap leren. Ook in zoggen, maar ook hier. Maar, wat is nou toch wel na naast al die um, facetten, aspecten van onze studie van basiscursus Torah. wat zou dan als het ware, hoe, kan, hoe zouden we kunnen dan kenmerken onze cursus, um, in één woord als het ware, één lijn, welke rode draad, zeg ik dat, rode draad, kunnen we dan doortrekken, uh, of leid, leidmotief, hoe kunnen we dat allemaal bepalen, wat is dan de toegevoegde waarde van, behalve wat al die uh, deelaspecten van deze studie? Waarmee kunnen we onze, deze cursus kenmerken? Ik wist absoluut niet hoe, hoe zou ik deze cursus aanpakken. Ik weet het ook nu niet. Maar, nieuw begon ik, begin ik aan deze cursus vervaar ik dat wij moeten toch iets komen, iets niet dubbelen, niet iets, uh, uh, iets doen wat zorgen doet, niet iets wat, wat etsgeïn doet, uh, noem maar op. Alles natuurlijk is verbonden met elkaar, alles verweven met elkaar. We kunnen niet iets anders doen, absoluut niet. Maar uit van een bepaalde perspectief, bepaald perspectief. En naar ik voel, wat aan mij gegeven wordt, is dat wij gaan naast al die aspecten leren, lezen, etcetera, etcetera, uh, vertalen, uh, etcetera. Dat wij zullen, naar ik voel, dat wij dat gaan. Doen, dat dit ons gegund, gegund is en wat zal worden, wie zullen we dan bekijken dit Torah en het geestelijke hier, het geestelijke element hier, als ook al die, um, al die personages van dit Torah, um, als zielen die ingebed zijn in lichaam, in lichamen. Natuurlijk zullen we niets hebben over lichamen, want daar, daar, daar houdt de geestelijke de. De boeken houden zich, of heilige boeken houden zich absoluut niet ermee bezig. Maar wij zullen toch wel veronderstellen dat het dat wij het hebben over, als we over mensen bijvoorbeeld spreken, dat zullen we spreken over zielen. Maar zielen niet aan hun wortel. Ook dat, maar, ook, maar daarvoor zit, zit, zit natuurlijk zoger meer, specialisten van zoger. Maar wij zullen dan proberen te koppelen dat de ziel aan. De aardse verschijning van de mens, enigszins. Maar God behoede dat we over het lichaam gaan praten, van de lichamelijke, van handen en voeten, dat Abraham ging daar naartoe, absoluut niet, maar we zullen toch wel uh, nog lager komen, meer naar de mens toe, meer naar uh, uh, anders, toch anders dan Shlava Sula, die dan uitga, ging, uitgaat van hoe de mens zich gaat corrigeren, hoe de mens kan de schepper dienen. wij zullen spreken meer over, niet over het proces van correctie, het geestelijke werk zelf, maar over die krachten op zichzelf. Over de ontwikkeling ook, van hoe we dat zien in de krachten, in de zielen, die in de Torah vo voorkomen, bijvoorbeeld. En dat is wel duidelijk te bespuren, hoe de ziel zich ontwikkelt naar de wetten van het heelal. En als we dat zien, na, naspuren hoe dat met Abraham gaat, hoe de andere, wat zijn de andere zielen, wat zijn de andere krachten, dan telkens zullen we iets in onszelf opnemen, uh, waardoor wij die Torah, alle krachten van de Torah, in ons gaan opnemen. Het is dichter bij uh, ons dan hogere aspecten. Hogere aspecten, we hebben gesproken van Laten we zeggen, van Arie ontvangen wij dan geweldige hoge licht, de ja, Shama, van Zoghr, dan Roer, etc. Uh, ook hier wij ook de, dezelfde vormen van uh, zullen ontvangen: de uh, Shama, Roer en uh, nefesh, maar alles is bestaat ook op een bepaald niveau, ook dezelfde lichten, kan je aantreffen op een lagere niveau en wij zullen dat proberen uh, naar, naar ons toe te trekken als het ware als brood van boven zie je wat ik bedoel? Niet, ah, natuurlijk is ook licht ook in brood zit licht, ja of niet? voedingsstoffen, etc. Daarom spreek ik regelmatig over mannen van boven. Want dat is aan ons gegeven. Aan, aan ons die uh, niet echt speciaal goddelijke gaven hebben, uitzonderlijke gaven hebben, zoals die grote, uh, unieke, absoluut unieke kabbalisten, zoals Ari die van boven gegeven waren. Die brachten alles van boven naar beneden. Maar nu, de hele Torah is al gebracht naar beneden. En onze taak is om het te nuttigen. Wij zullen in deze cursus leren smaken ontvangen in de Torah om die te nuttigen, om plezier daarin te hebben, om ons te verzadigen daarmee. En dat is dan, en daarmee, net zoals we van de eten, dat wij ook vreugde ontvangen, en voelen ons voldaan, zul je ook zo van deze studie van basiskennis Torah zul je ook brood van boven ontvangen ziet u dat wat ik zeg, niet het licht wat van zo en Ari komt ook dat ontvangen zul je ook met deze studie ontvangen, maar dan op een ander niveau niet lager, niet hoger maar niet, natuurlijk lager, maar dat lager wat wij nu leren zal juist onze wie onze weerkaatste licht doen vergroten, versterken. Want als wij versterken ons van beneden van dan zal net zoals bij het um, cementeren van een waterput, als je goed stevig en, en uh, met betonen of, of iets anders, andere zeer krachtige stoffen is. Um, aangebracht zijn aan zijn wanden, waar water binnenkomt, dan bij het aankomen daar van het water, die komt stralend naar binnen, kan het water ook geweldig weergekaatst worden en als het vormloos is poreus is van, van binnen dan uh, gaat het penetreren, komt er ook veel lakages, lakages en kan ook het licht niet genoeg weergekaatst worden zo ook een beetje misschien met onze studie wat weg. hopelijk dat weet uh, en zeker en we hebben absolute zekerheid van slagen en tegelijkertijd hopen we nederig op inzichten kracht en mannen van de schepper of eigenlijk is het zo so dat ik vraag om een licht wat van de wat komt uit de Torah en ik probeer het en wat van mij uitkomt uh, moet zoiets zijn als mannen wat wij allemaal. Uh, gaan nuttigen. Echt nuttigen. Um, dus. De Torah is de tien, Zes Plus. Malgoed. Is de zevende. En. Dan kunnen we zeggen, nou dat is alleen maar een paar zeniaal, prima, maar goed. Oké, okay, dan kunnen we één onderdeel dat hebben. We hebben gezegd, we hebben vele onderdelen, verschillende onderdelen die ook uit 6 plus 1 bestaan. Slavé, Slavé, Sulaam, Hetzheim, etc. Et en dat is een beetje te vergelijken met uh, in de muziek. We je dan octaven. Ja? Octaven. Dus alles bestaat in de muziek ook uit zeven noten. Do, re, mi, fa, sol, la, si. En dan weer dan do komt het volgende octave. En zo hebben wij de laagste de lagere octaven, de de zeer lage tonen. Bas, bariton. Dat soort. Lagere tonen. De hele zeven. Zeven. Noten. Je ziet ook zeven noten. Niet meer. Niet minder. En. Wat doen we met die noten? We zingen. En wat is zingen? Waar komt het zingen vandaan? Hij de mond. En wat is de mond? mond. Is. Komt in het partsoef ook vanuit het hoofd. Hoofd is ketterig gemaakt in haar en dan komt de mond ja geestelijk ook. En via de, via de, mond, via de mond is ook malgoed. goed. Van hoofd is maal goed van hoofd. En mal goed heb je in het hoofd, in het hoofdstuk, sorry in het hoofd. En dan heb je ook in het, in het lichaam je ook maal goed. En dan heb je ook maal goed. goed helemaal onderaan. Uh, in elke stuk heb je, in elke stuk van de persoon heb je ook uh, maalgoed en de bovenste maalgoed, maalgoed in het hoofd van de dienstverwoord van het hoofd van het maar Bina die hebben ook een eigen dienstverwoord uh, en dan is de binnen. Sorry, de malgoed van het hoofd. Daar, die maakt een zwoek. En dat die malgoed mal in het hoofd heet uh, malgoed weg het Dus malgoed die zwoek maakt. En malgoed die dan het licht eerst uh, weg, uh, wegstoot, afstoot, en dan weerkaatst en dan, uh, dan ontvangt. En wat wordt het ontvangen in, in vanuit de Kochmijn het vanuit het hoofd zeven sferot. wordt geboren van, van deze zewoek tussen de abbewijen. En malgoed zeven. Zo ook zien we ook in onze wereld zien dat ook in onze materiële wereld zien we dat ook hetzelfde dat bij het zingen, de zingen komt ook uit de, mond, uit de mond, en de mens kan alleen maar zeven noten, heeft die. Uit de mond komen zeven verschillende gradaties van uh, lichtschuringen ook. En elke, no elke noot, betekent een verschillende gradatie van, van de van de aankomende lucht. En de opening van de mond en uh, et cetera, wat, al, wat allemaal ermee te maken heeft in, het, in, in de mond. Ook zeven. Dan hebben we hier op aarde hier hebben we, qua zang hebben we ook de lagere octaven, waar de basen zijn, baritoon. Dan hebben we dan zeven, de zeven lagere. Dan hebben we zeven die op een hoger niveau zijn, volgende. Dat is dan tenor laten we zeggen en uh, bas, basen bijvoorbeeld als Paul Robson dat was een zeer grote Amerikaan, die zong erg, met een zo'n sterke stem, met een zo'n bas. Uh, Baritones is bijvoorbeeld is ik of is met uh, Enrico Caruso bijvoorbeeld, ja dat is ook een beetje bariton als ik me niet vergis en dan het volgende octave, het middelste actaal hebben we dan tenor Mario Lance, was een geweldige zanger Italiaanse zanger Mario De Monica, waren grote van vroeger uh, ook nu Pavarotti en andere zeer grote zeer grote zangers maar Nogmaals, het is niet voor ons onderwerp, maar ik was bijvoorbeeld, uh, heel veel, als, als jonge man, heel veel van de Italiaanse, Italiaanse uh, opera en alle andere gezang van die, juist van die grote. Mario Delmonica ik vond ik bijvoorbeeld uh, echt uh, buitengewoon iets wat eens, eens per zoveel generaties kan komen en uitstek boven alles wat er bestaat ook Mario bijvoorbeeld. maar dat is wat ik bedoel daarmee tenor, want die hadden bijvoorbeeld hun eigenschap hun diapason, hun bereik was, zeven met name hun uh, eigen uh, eigenschap eiche was die tenor dus de uh, middelste octave bijvoorbeeld en dan nog boven de hen heb je dan nog alt, alt, ja. En dan ook weer hogere zeven uh, noten. En nog, nog boven heb je dan uh, mezzo-soprano. Soprano. soprano. Ja, nog een nog, nog, ja, variant, varianten. Van zeer hoge stemmen. Zeer hoge vrouwelijke stemmen zo so, in ongeveer zeven, zeven noten, niets meer dan dat, en, maar soms komen dan uh, ter wereld worden gewoon wonder, wonderzangers uh, in de wereld komen, zoals Maria Maria. Zoals uh, Maria Callas, bijvoorbeeld. Een absoluut uh, uniek fenomeen. Zij kon zingen uh, in alle vier octaves. Zij kon ook zingen bijvoorbeeld en zonder inspanning schijnbaar. Zij kon ook zingen als Paul Robson. dat soort of noten kon ze dat halen met haar diapason met haar geweldig bereik in vier octaven. En ze kon zingen als Mario Lanz en Mario Del en, en, en Pavarotti. En ze konden ook, ook, ook zingen ook als mezzo soprano, alt en soprano, een zeer zeer hoge geluiden kon ze maken. En ze is niet toevallig zo ook in het geestelijke ze kon dus hier op aarde met gezang kon ze dan die zivogim maken als het ware uh, de aankomende lucht confronteren, weerkaatsen en die zeven uh, ge, zeven geluiden zeven noten produceren en naar beneden brengen, vier octaven, wat overeenkomt in het geestelijke, met uh, vier werelden. Zo is het aan ons gegeven, ook hier op aarde, om ook innerlijk, wat Maria, Maria te doet, met haar stem, uh, om dat, geestelijk van binnen te doen. Om onze geestelijke, het bereik van onze geestelijke klim um, uit te breiden in hoogte, in de breedte. Hoogte is dan de octaven, octaven, vier octaven bijvoorbeeld. In de breedte dat zijn dan allemaal kleur, uh, uh, ge, uh, geluid, kleur, uh, nuanceringen en dat allemaal van binnen dat, van binnen onszelf dat op te bouwen. Maar zo, maar we zien ook dat hier ook harde bepaarde zeer ook weer hetzelfde verschijnsel is van die um, uh, van die zeven net, zoals zeven net zoals wij hebben ook met onze studie ook vier of vijf hier misschien vijf uh, kom, uh, studie- waar die belichten precies hetzelfde zee ramp in eenmaal maal, maar verschillende, het, is, het waren verschillende octaven die wij door onze studie aan het Centrum voor Loriaanse Kabbala, dat wij die bestuderen om het bereik, ons innerlijk bereik, in overeenstemming uit te breiden, te verhogen, naar, om, um, van laag naar hoog, en van hoog naar laag. Door, het schaïm, de pakken we dan de hoogste, zeven, zeven tonen, zeven sterren en dan hebben we ook een plaats voor onze studie wat wij nu doen, um, wat aan mij schijnbaar gegeven is, zoals in het aanvoel uh, is schijnbaar uh, uh, zeker gegeven is. Dat ik moet het allemaal doen goed en samen gaan we dat ervaren en dat wij pakken misschien de laagste uh, maar niet, het, niet de minste mijn lievelingsgereedschap mijn lievelingsmuziekinstrument uh, was altijd um, saxbariton ik, ik zelf speelde trompet bijvoorbeeld wat hogere 7 sterren Sorry, wij zijn genoten zijn. Maar zelf uh, werd ik getroffen altijd door de klanken van um, of lagere tenor saxofoon of al het hele de hele van bariton saxofoon. En er waren grote virtuosen die ook in de grote lange langwerpige saxofoon van saxofoon-bariton uh, geweldige dingen technisch, technisch ook geweldige dingen konden zijn, spelen en daar was ik absoluut stapelgek op want dat is die lage tonen die geven ook, als je hoort dat geeft ook de diepte in jezelf je ervaart ook dan jouw eigen uh, innerlijke lagen van jouw van jouw, uh, ziel alleen je kan het niet definiëren met de muziek je kan het alleen meedoen maar niet definiëren is ook geweldig maar wat wij doen dan definiëren wij, brengen wij allerlei uh, facetten daarin en niet alleen maar rechterlijn. Alleen maar vloeiende, vloeiende, vloeiende behagen. Vloeiende behagen van de zoals de muziek is. Maar, we hebben dan twee, we hebben dan rechts en links. En niet alleen maar één. Dus, ook, ook, nou, kijk ook, ook in, in de muziek heb je ook twee. Rechts en links. links. Alles kunnen we zien hier op waarde, zien hetzelfde. Er, was, er bestaat een, een minor, ik weet niet hoe dat heet. Minoor en major. Minoor is, ja, minor. Misschien weet ik niet hoe het heet, zeg het in het Russisch. Minoor, het major. Minoor is dan een zachte, fijne, stukje muziek. En major is wat meer Marsachtig, meer zo'n meer so, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta staccato, heet het. En, en, gesedim, uh, dat is dan overeenkomt, staccato is zo'n marsachtige muziek, uh, grof, dat natuurlijk, als het ware, zin speelt op de gvorot, op dien. En aan de andere kant, zachte, vloeiende muziek, uh, zin speelt op op de rechterlijn. En op legato. Dus niet ta ta ta, maar ta ta ta ta ta ta, maar ta ta het dus Legato, dat verbindt alle, alle mm, die, dan, noten die dan voorkomen, verbinden met elkaar. Dat is legato. En dat soort dingen. Dus we kunnen altijd zien ook dat ook. Als voorbeeld heb ik gewoon genomen: muziek. Zo kunnen we in alles dat zien. Die cijfers wereld en die octaven ook uh, verschillende bereiken kunnen we ook zien in, in onze wereld. Dat is een beetje lang heb ik het erover gehad, maar geef je het? Dat wij bereiken dat wij dat nu een beetje dat kunnen voelen. Daar gaat het om. Waarmee we ons bezighouden. Dat wij dus begrijpen nu dat alle onderdelen wat wij no die wij hebben nu allemaal hetzelfde zijn. Alleen verschillende octaven. Um, en nu is de tijd om te beginnen met dit ora. Wij staan op de pagina 1. Uh, bovenaan de regel 1. En daar staat in de vet gedrukt Dat Dus de kop breishit. Exodus Oh sorry Let me call it Genesis Breachit Normaal in Torah staat Staan de kopen niet Ook de klinker staat ook in de Torah niet De Torah in de Torah Staan alleen kielin En De mens die de Torah voorleest, hij blaast, als het ware, licht in die kilim. Hij kijkt naar die kilim, en dat is dan zeer zie je dat interessant is, en de mens zelf, die door zijn, door die letters, en woorden en zinnen uit te spreken, Um, en ook klinkers want de klinkers maken ook veel uh, en ook die, die kantilatie tekens, allemaal en er zijn vele in dat opzicht elementen in dat soort en die gaat het allemaal zingen voorlezen maar met gezang en dat betekent dat hij ook man daarmee opbrengt naar boven en door zijn schuringen, als het, als het, als het ware, door zijn schuringen in zijn mond, ook, dat is ook een soort orchoseer. Natuurlijk moet het rijmen met het hart, met, het, met, met, het, met, wat, met, met wat hij doet, wat hij hem doet van binnen. En daardoor, hij doet het op die manier alsof hij dan uh, licht aantrekt in die kilim. Hij moet beginnen. De letters op zichzelf zijn, uh, gewoon kilim. Maar om het licht binnen te laten komen, moet de mens het opwekken de mens moet dan die voorlezer dat, voorzanger noemen ze dat in de synagoge hij gaat het allemaal voor de hele gemeenschap doen hij gaat het aantrekken als het ware en dan de Torah als het ware de kilim van de Torah die is de letters die komen als het ware tot leven daar komt leven in Licht komt dan in. Natuurlijk, alles altijd licht is altijd in. Maar voordat de mens zichzelf opwekt, ziet hij de licht die niet. En daarom in het Torah, hebben we alleen maar letters: geen klinkers, geen cantilatie-tekens, niets. Maar ook geen kop. Zoals so, het hier staat, breed shit. Daarop staat het ook. Regel 2. De eerste zin. Voor, voor uh, aan de voorkant zien we de kleine twee lettertjes, 11. 11, en dan commaatje, en dan weer 11. En dan begint de zin. Altijd is het zo so dat de eerste, en dat zijn de aanduidingen van. Mm. Aanduidingen van de eerste letter. Beide zijn aanduidingen van numeratie van het van, van fragment of alinea. Dat heet perk. Uh, en de tweede, tweede, geeft aan de numera de numeratie van versen. Dus hier staat het 11,11. Dat betekent perk 11. Dus um, fragment, Alinea 11. En de tweede 11 zegt vers 11. De eerste vers van deze Alinea 11. Hier 1. En zo zien we straks aan het einde van deze. Regel. Zien we? 11, bet. Duidelijk, ja? 11, de eerste 11 betekent nog steeds dat de eerste linie is, de eerste perik En bet betekent dat is al begin, hij geeft aan dat het straks, dat de volgende woord, dat de komende woord is, de zin, de tweede vers. En ik lees eerst de zin volledig en raad ook iedereen aan om op die manier te proberen de hele vers eerst tot het einde uit te spreken en niet stoppen halverwege en beginnen uh, te praten of iets anders ook ik mag het ook niet doen zoals ik soms deed met het etc. maar hier niet want het is een geheel. Eén vers is een absolute eenheid. Uh, en dat ik niet mag, daarin niet mag tussenin stoppen. Je moet het hele vers uitspreken. En niet stoppen. Anders is het net zo als je denkt uh, uh, een stuk vlees. Of wat dan ook, een koek. En jij doet het in, in, in je mond. En halverwege stop je, je kijkt misschien naar verkeer, naar dat, naar iets anders, oh, Alle gedachten in jezelf. Nou, is het zoiets, een beetje lijkt het wel uh, een beetje belachelijk. En natuurlijk, hij uh, beweegt weinig eraan die manier te doen, dus dat jullie dat weten, we gaan eerst de hele vers uh, de hele vers voorlezen voorlezen, dan ga ik het vertalen en hoe zullen we kijken ik weet toch zelf, zelf niet hoe maar goed dat we een beetje dat ook leidig aangeven hoe we, wat we voor plan zijn te doen, later zal het uit zichzelf komen maar het begin, weet je wel. En langzaam. We hebben geen haast. Absoluut niet. Mocht er nodig zijn, kunnen we nog een keer, nog een, een dagje, nog een avondje Torah doen. We zullen zien, het is niet aan mij, het is niet aan het programma. Uh, zo is het. We zullen zien hoe dat, hoe dat zich ontwik zal ontwikkelen. In het begin. Mogen de schepper ons kracht te geven, om het waardig te, te zijn en te blijven, om zijn wijze, zijn Torah, te mogen onder ogen krijgen. En wij hopen dat wij daarmee de wil van de enige schepper de kracht zullen doen en niet onze wil. Niet op willen van het weten. Bareshit Bara elokim et Hashamayim ve et haaretz in het beginnen schiep Elohim de hemel en de aarde we hebben nu aangegeven eenmaal hebben we de vers voorgelezen en we hebben eenmaal gewoon globaal En nu gaan we hem uh, onder loep nemen. Brief in het begin. Het eerste woord. Valt direct bij ons op dat dit. Wat valt dit op bij ons op? Wie kan het zeggen? Het valt ons op. Probeer eens even te zien wat, is, wat er valt, wat valt er ons op. Oké, okay, dat klopt. Dat de eerste letter, BED, is, is een grotere letter dan alle andere. En we kunnen niet zeggen dat dit alleen om de zin begint met deze letter, of het, of de de uh, fragment begint, het fragment of een alinea begint ermee met het hoofd dat het dat zo'n grote letter is, opvallend groter. Want wij zien ook hier even op dezelfde pagina dat dit niet gebeurd is bij andere uh, alinea's per perakim, meer meervoud, Perk perakim. Bij andere alinea's bijvoorbeeld. Er moet iets bijzonders zijn. Waarom is dat? toch wel de eerste letter in de hoofd, in de hoofd, een grotere letter is gezet. In het algemeen is het zo dat in de Torah komen drie, um, drie letters, drie, drie grote van letters voor. Drie grote bedrijven, drie maten De grote le grote letters. Midden grote letters. Of gewone, gewone letters van de Torah En kleine letters. Komen ook voor in de Torah. Waarom is dat? wij hebben met jullie geleerd, dat de letters dat is, dat zijn, zeeranpien, de letters is kilim, mm. en de kilim beginnen altijd in een parzoef, in het dienstverwoord beginnen, na de p, na de mond, dus uh, in het lichaam, in zeeranpien. Geestel, je verder. het begin, het lichaam, dat is dat, middenstuk, dat is geen. en daarom, daarom, daarom voor ons, de schepper heeft voorbeschikt, dat wij hem niet alleen, niet louter in het hoofd moeten geestelijk vergeestelijken, uh, dat wij hem in het hoofd alleen uh, accepteren, aanvaarden, aannemen. Maar met name in het bijzonder of wat het, wat het gewenst is van boven, die instructie, dat, dat wij hem naar binnen halen. Ja, net zoals wij naar binnen halen brood, eten, alles wat wij naar binnen halen we ons eten, zo moeten we ook de schepper naar binnen halen. Opnemen in onszelf. Kracht hebben om dat op te nemen. Stel dat het voor jou een prachtig gerecht staat. En jij kijkt naar En jij met je hoofd ga je naar kijken. Wat er allemaal zit, zit daarin. In jouw gedachten. Ah. Oh, een stukje biefstuk. Dat. En een beetje beter Dat. Prachtig. Je krijgt alleen maar trek van. Maar. Voordat jij het proeft. Kan je niets te zeggen. We zien zelf iets in het geestelijke. Als een mens alleen over de schepper praat. Spreekt. In het hoofd. In gedachten, gedachte. Ja de schepper bestaat. Ja ik ben niet tegen. De schepper bestaat. Maar dan maken ze allerlei godsbeelden. Et cetera, alleen maar vergeestelijking. Dan proeven zij niets van de schepper fase. De tiende fase. Doet er niet toe. Dat komt. Maar daarom staat het. Jeroe Vitalmo. Kitowashem. Kijk nou. En proef. Hoe. Hoe de schepper is. Ja. Jeroe vetaamu. Waarom staat het, waarom staat dit kijk en proef, hoe goed de schepper is. Omdat, keken is chogma in het hoofd. Net zoals we kijken naar, een boord, vol lekkernijen. Eerst moet je kijken naar het boord, van de lekkernijen, dan krijg je trek, dan krijg je zin, en als je kracht hebt, et cetera, en honger heeft daarnaar, naar het goede wat in op het boordje ligt, wat voor jou werd voorgeschoteld, en jij bent het waardig om dat op te nemen, dan neem je jezelf op. Dit zo doet ook uh, Abou Yimeh Wenzheran Bin. Abu Yimeh, ma mama en papa, ze reproduceren, dat. dat is net als eten voor ons zou zeggen. Of zij ze, zij maken dat het komt in het lichaam. Dus eten komt is net als licht. Dat komt van papen in mama. Ja? Het komt in de zeeënpijn. Dat komt ook in, in ons. Want wij zijn ook net uh, producten zijn van uh, maalgoed en zeeënpijn natuurlijk. Afhankelijk de van de structuur van de ziel, van de kracht van de ziel waar het vandaan komt. En op die manier kunnen we dat nuttigen. En dan zien we duidelijk hoe dat allemaal staat. Niet staat alleen proeven, Er staat niet alleen kijken hoe groot de schepper is. Het staat reoogdamen kijk en dan zal je en dan pas proeven. Maar niet alleen maar kijken en niet alleen maar proeven. Duidelijk. Eerst komt moet je aantrekken het licht in je hoofd, in je hogere gedeelte, in het kettenhochma-binaar. En dan verder met de kracht uh, om ook naar binnen te krijgen, dat licht. Dan moet je ook weer, dan komt het, dan ga je dat proeven. Dan ga je de schepper proeven. En dat is natuurlijk gewenst dat is al, dat betekent wanneer het licht van de scherper komt in jouw benen, in jouw lichaam, dus jouw middenstuk, dat heet samenvloeien met de scherper. Als het dan nog in het hoofd is, dat is het net zoals één vogeltje in het hoofd, in, in de lucht, en, of tien, tien vogeltjes in de lucht, en beter Zoals men zegt het ook hier in het Nederlands. Beter één vogeltje... Uh, dat je pakt één vogeltje, vogeltje... Of een, een vogelt, beter één vogeltje in de handen... Dan tien in de lucht. Wat is hij, wat zijn handen? Dat is niet toevallig. Men begrijpt niet hoe dat wel. Maar zo is het wel. Het komt wel van de goede... Dat, dat, die, dat die gezegd heeft. In handen betekent handen. Betekent al al gezet en Gora iets te hebben in handen betekent al gezet en Gora betekent al in je lichaam te ontvangen. Dus drie soorten letters hebben we gezegd. Nou, we hebben gezegd dat is zijn letters. Zerampin is normaal goed, we hebben gezegd zoon, dat zijn letters. We hebben ook geleerd een beetje in. En. Nou, zo doen we dat. Dus de grote letter, echt de grote letter wat we zien nu, die letter bet, de eerste letter, stelt voor de Bina. Bina stelt voor. Normale letters, zoals het alle normale letters we zien, de uh, overrode overrode meerderheid van alle letters 99,9 procent dat zijn dat is zeer aanpien en daarom wordt gezegd dat zeer aanpien is, is, is dat is te en kleine letters zeer zelden zien we kleiner letters dat is maar goed drie soorten letters maar we hebben gezegd dat alleen zij dan vinden een zoon en een loekwa, zoals maar goed. Alleen die zijn letters, ja of niet? En Bina is nog geen letter. Bina zit toch in het hoofd. Ja, dat klopt. Maar we hebben gezegd dat de zeven onderste werd, werd ook een in de wereld dat ze van vanaf wereld dat ze doen. Er werd een soort voorziening getroffen waarbij de bina eruit kwam uit het hoofd. En de eerste drie sfeerot, kijk er gewoon maar bina van, van bina zelf, uh, die worden dan niet, die leiden niet onder dat ze naar beneden kwamen. Want ze wilde toch ze to, want de eigenschap daarvan is, van die, die hogere bina is, de, dat is een echte benaam, is geven chesedim. Ook in het hoofd had ze ook de, de gochman niet nodig. Dus nu, nu stapte ze naar beneden, om te, als het ware, om de lagere te helpen. Ze rant in het malten, om hen steeds te voeden. En die geven weer door naar de zielen van de, van de mensen. Uh, dan leed ze ook niet daaronder maar is ook absoluut niet, is ook niet te bevatten, die onbevattelijk. Want in, want de facto kan men iets bevatten, potentieel, als iets wat kan diens hebben in zichzelf, iets wat, iets wat ook uh, kogman nodig heeft. Dat kan men wel bevatten. Maar als iets niet hoogmaals. Absoluut niet nodig. Niet nodig is, zoals die Bina. De er drie hogere van Bina. Dan is het niet bevatelijk. Alleen haar onderste, onderste. Zeven sirot. We hebben gezegd. De zeven onderste sirot van de Bina. Dat kan je wel. Dat is wel. Uh, Wenigzins bevatelijk. Hoe? Omdat die zeven onderste sfeer rood, die vielen dan in zeer duidelijker duidelijk hè? we hebben gezegd, zij kwam naar buiten en alles was, Bina zeer en pin en vielen, vielen viel, viel naar beneden dus, bina zeer en Malchut, van Bina vielen ook in zeer ja, de dus zeven onderste sfeer rood vielen in zeer en, en als een hogere valt naar een lagere dan wordt de hogere als lager. Natuurlijk, dat ook geen schade loopt, die op. Maar wordt wel beïnvloed, als het ware. Dus vandaar dat we zeggen ook dat die zeven onderste sferen van de binnen, die vielen binnen zee Dat ook zij vorm uh, van. Form van lichaam vormen samen met Serampin. Binnen de Serampin zelf. Binnen de Serampin is die zeven ondertussen gevallen. En daarom ook zij worden nieuw uh, kunnen ook bevat worden. Maar dan wordt het aangegeven als grote letters. Grote letters betekent ook dat meer kunnen, meer aan kunnen, meer uh, sterker licht etcetera etcetera. Dat is een kleine inleidingje over die over drie uh, maten, drie grote grote van van de letters in de Torah. Um, Bara is schiep. Het tweede woord. Neem we gewoon woorden onder loep. Gewoon losse woorden. Dan verbinden we dat woorden met elkaar. Bara, het tweede woord. Het tweede woord. Is schiep. Kijk nou welk woord gebruikt hij. Welke woordel gebruikt hij. Net zo. Hetzelfde wortel als van de wereld. Zie je dat? Dus. Het is al lager gekomen. Dat wil niet zeggen dat het Bria is, het zo gaat zo goed. Maar het is dan. zeer ramp goed. Maar dat is al. de um, uh, vorm waarin al de medeklinkers, of de medeklinkers, dat de letters, al voorhanden zijn. Al de verhuwing van het licht like, zo. So doorgetrokken was. Dat er letters al staan. De derde woord is Elohim. Ik He spreek het uit als Elohim, en niet Elohim. Um, um, om, that, om om niet de naam van de schepper in eitelheid uit te spreken. We hebben het erover gehad. En dat is dan ook, we hebben gezegd, dat is ook binnen. Uh, so dat soort dingen moeten we ook niet. In deze cursus wil ik het nauwelijks, uh, ik heb alleen een aangegeven, dat iets over de zeven veel onderste, et cetera, alleen wat noodzakelijk is. Maar we gaan niet in deze cursus veel over die dingen hebben, daar hebben we voor. En Sulam van de zorg. Ik probeer dan nogmaals uh, op een lagere uh, la, uh, zware noten dat doen toen ooit tunen uh, uh, op een lagere octave als het ware. Erg uh, dicht bij onze wereld. Om daarmee ook uh, zo veel extra moeten bijkrijgen aan het licht in de vorm al van niet alleen licht en niet alleen niet, niet lucht wat nog, het eerst licht komt eerst eens en dan is het kwalitatief dan is het net zoals uh, wind lucht nog nog zwaarder is lucht ja? Daar nog zwaardere vorm van emanatie van het licht is al verder uh, als we spreken over emanatie van licht hebben we over over licht zelf ja? als we spreken al over schepping scheppen dan hebben we over uh, hoe we langzamerhand naar beneden ook en uh, spreken we dan over uh, lucht kwalitatief, begrijp je dat? Dus meer, min, meer uh, minder transparanter, en meer en grover. En dan de volgende uh, vorm, stap voor stap wordt het in stoom. Uh, stoom veranderd, en het stoom langzamerhand gaat, als het ware, evaporeren, en tot water gaat worden en gaat het weer nog naar beneden en wat wordt nog steviger, etc. Dus mijn bedoeling of aan ons wordt misschien gegeven, ik heb het niet over misschien wordt ons gegeven zoals ik het nu ervaar, dat weten we nog over dat aanpakken. Waarbij we dit als in de vorm van mannen ontvangen. Brood vanuit de hemel. De hemel is zeer albin. En we ontvangen daaruit via Noekwe, via Malgoed ontvangen we dat. Dat is onze, dat is hopelijk uh, ons, ons afgebakend gebied in deze cursus. Als we kijken naar het woord Elohim, kijken naar het volgende woord Elohim, het de derde, de derde woord, woord, de naam van de schepper Elohim, dat is Bina, bestaat ook uit vijf letters. We zullen het ook leren, dat is ook natuurlijk, ja, hij kijkt er toch maar Bina zeer aan, in Verder, komen later. Maar, zelfs als ik het een beetje aanstippel iets, ook dat is goed. Ook dat is goed om dat op te nemen in jezelf. Al kan je dat niet vertellen nog. Doe het er niet toe. Neem nog een keer. Neem het op. Het komt goed. De volgende is Ed Hashamayim. Ed Hashamayim. Uh, shamayim is Zeggen, ed, dat is zeggen, et, dan wil je dat woordje et gebruiken, eh, onderop nemen. Et, dus alf en taf. Alf en taf wordt hier gele, gelezen als et, want onderaan staan die twee puntjes. En die twee puntjes naast elkaar, die worden uitgesproken als e, geven een klank e. Ook Daarvoor was het woord Elohim, staat ook een beetje zo. Andere, vijf puntjes, vijf puntjes, een beetje zo ontstaat. Ook dat geeft een klank, E. Alleen, korte E. Dus Elohim, zie je, het de derde woord, de derde woord ook. Elohim, ook E. En hier hebben we ook het woord, et, Ook dezelfde E wordt uitgesproken. Alleen het langere E. Wij kennen dat onderscheid, onderscheid niet meer, maar zo is het. En kijk nou naar het woord nog een keer, een woord brissheet. Onder tweede letter, res, hebben we ook twee letters, twee puntjes. Dat heet tere. Zo'n klinker heet tere. Ook een enorme geheim zit daarin, maar we zullen dat wanneer. Dus onder die res. Onder de letter R staan die twee, dat tekentje, wat we noemen het serre, klinker. En in het Hebraeus e is altijd zo, so, spreken, spreken normaliter eerst een medeklinker uit, gevolgd door een klinker dat onderaan ons, onder ons staat, of midden, of binnen, of of boven die letter. Klinker, moet je die daarna uitspreken? Samen. Eerst medeklinker en dan de daarbij behorende klinker, wat uh, onder, midden of boven die desbetreffende de letter staat. En ze zien een print sheet, kijk nou een onder de letter Shin, de vierde letter Shin, zie je als drie zo drie, drie pootjes omhoog. zien. Daar staat onderaan, staat alleen zo'n puntje. We so zullen leren stap voor stap. Je hoeft niet direct dat te onthouden. Dat puntje heet gierig. Gierig. En daarom zie je, hoor ik dat gierig. I. chi Zit ook de klank I. En dat betekent. En dat is, geeft ook de klank I. Aan. En zie je dat onder de letter, de letter rechts, de tweede letter van, van het begin, staat dat, dat deze klinker heet Cere. En zie je, tzere wordt ook de klank e C Zie je dat? E-klank klank wat zit in het tzere, wordt ook daar gebezigd. En de, de, de tweede, het tweede woord, bara, schip, zie je, Twee zo'n uh, streepjes. Eén horizontaal en eentje, en eentje, oh, niet een streepje, sorry. Eén streepje horizontaal. En onder dat streepje is een puntje. Dit was Judd, een puntje. Maar we zien het natuurlijk als lijkt wel op een streepje. Maar in principe moet het een puntje zijn. Maar alleen een puntje kunnen we niet zien. Dat wordt zo getekend uh, alsof het een streepje is. Maar in principe is het een puntje. En dat heet kamats. kamats. Kijk nou ook A, klank A, terug kan, je, kan je terugvinden in de naam van die klinter. Kamats. En daarom, als we zien dat de letter, het tweede, tweede, tweede woord, we zien dan de letter bed En onderaan. Kamats, A. En samen wordt het B, A. Samen wordt het ba. Ja? Yeah? Dan, daar, de volgende letter is RESH. Wordt uitgesproken als R. Duidelijk. Dan, de eerste letter met een klinker is BA. En nu gaan we dat aanhechten aan de medeklinker, de volgende medeklinker. Bar. Zie je dat? En dan komt het ook weer nog, weer onder de resh komt ook weer nog kamat, a. Dan wordt het bara, ra. Duidelijk, bara. En de die de als alf als aan het einde van het woord is, dan wordt het niet uitgesproken. Zo is het. Later zullen we in details komen. En het volgende woord, Elohim, hier, de hele, vijf, vijf stuk, de hele stel van die puntjes onder die alef. Alles is heilig. En alles is geheim. Waarom is dat? Wat voor, wat voor, wat voor licht is dat? we hebben gezegd, alle klinkers stellen uh, licht voor. Later. Niet nieuw. Ja, maar, gewoon ontvaard gewoon wat ik zeg. En later komt wel. Kijk nou naar de lamed. Tweede letter, lamed. En boven je lamed is ook een puntje bovenaan. Dat puntje bovenaan, niet onderaan, maar boven de letter heet GOLAM, Golem. Zie je, dat zit ook daar klank O. En daarom hier ook hier ook wordt als O uitgesproken. Dus allef van het woord Elohim is, staat ook onderaan de klank E aangeduid, maar kort. Laan, dan komt L, L, uh, de klank de medeklinker lamed. Dan wordt het L als je het verbindt. Dan de klinker boven de lamed is O, column Dan wordt het LO, duidelijk. Dan komt het weer medeklinker H. He, sorry. Dan wordt het eloge. En dan komt het onderaan een puntje, heet het. Dus i, en i, en dat jude, zie dat jude, de volgende letter, jude, jude is wel medeklinker, klinker, maar ook wordt vaak gebruikt als aanduiding bij de klinker. Dat wordt als i uitgesproken, zo so, i, zo so, gierig puntje, en dan jude. Um, die dan gewoon in de regel staat, wordt als I uitgesproken. En samen wordt het Elohim. We moeten het wel handig om dat we een beetje direct zien, leren. Er zijn bepaalde letters in het, uh, letters die uh, nog te zeer luchtig zijn. Ja, alles, is, alles is verschillende vormen van verruwing. Dus ook hier kunnen we ook, ook, kunnen we ook zien in de letters. Dat er letters zijn die nog, als het ware, wel letters, maar tegelijkertijd nog erg luchtig zijn. Die zijn tussen de letter en licht in. En, daarom, en dat zijn letters die met name He, de letter He de letter jude de letter alef zie je alef van het begin ook van het alfabet, luchtig heen. Uh, dat zijn die letters met name en de letter Wave ook zie je waven ook, alleen maar een streepje van boven naar beneden jude, is alleen maar een puntje als het ware, met het strippeltje en dan wauw is dat hetzelfde Jood, maar alleen naar beneden wordt getrokken. Kleine letter, een beetje smale. Hij heeft nog weinig van het letter, van de, van de letter van de echte zware kerim. En daarom zijn ze net zoals, en daarom is de naam van de schepper de, van zijn barmhartigheid. Eigenschap van barmhartigheid, zijn barmhartigheid, naar zijn eigenschap van barmhartigheid, heet ook Hawaii. Jud kei. Jod, he, waf, Hij. Zie je de, de letters? Het is al een beetje verjoegd als het ware, omwille van de lagere, maar zijn nog erg dunne kilim als het ware. Er zijn ook andere klanken die wat meer verjoegd zijn, maar toch, toch nog uh, geen, ware geen ware kelim zijn er. Bijvoorbeeld keelklanken. Nog, nog onduidelijk wat het bijvoorbeeld. Of aien, wel als y zien we dat. Als aen ook dat soort letter. Die ook wat ietsje meer verjoerd zijn. Zo zien we ook de gradatie in de letters ook. Meer van licht heeft ze. Of meer van kilim Zwaarder wordt. Kijk daar bijvoorbeeld de laatste, de, de laatste paar letters van het alfabet zwaar, zie je dat? Shin of Sin. En drie, drie poten, drie poten als het ware. De, drie, drie, hij ja, drie dingen bestaat Of Taf. Drie onderdelen als het ware. Taf, de laatste letter van het alfabet, heeft sterke twee poten. Dat staat op goed op twee poten. Ja? Dus, eventjes hey, dat bepaalde dat soort dingen heb ik nog even toegelicht. Dan hebben we nog het um, het is dan geeft uh, altijd iets erbij. het shamayim Ha is een, is een bepaalde lidwoord. Shamaayim is hemel. Bestaat uit twee woorden ook: Es en maim. Dus alef ontbreekt alleen hier, omdat het al samengetrokken is. Maar het bestaat uit twee woorden, shamayim, hemel, ook zeer aan het natuurlijk. Maar hemel bestaat uit twee krachten. Esh is vuur, links, wat wij noemen dat. En mayim is water, chassadin. We gaan even in vlugger, uh, is een beetje, de les is al lang uh, ge ge ge geworden. Een beetje sneller, gaan we dan misschien later verder daarop in. We et, ook weer hetzelfde. Et is ook dat aanduiding van het leiden voorwerp. Ik zie wie. Ik zie Jan. En is ook hier. Et is, daar moet iets komen dan leiden voorwerp. Wie of wat. We et haarets en de aarde. Aarde is haarets. Ha is ook weer een bepaalde liefwoord om zo te zeggen, maar geeft ook bepaalde kracht, een bepaald geheim, zullen we het allemaal zien, waarom dat, dat liefwoord van bepaalde van bepaalheid bepaalde wordt gebruikt. Haaretz is, is land, uh, grond, en alles hebben we gezegd, is ook een lichtig woord, lichtig lettertje. Dat Soms ja, en soms verdween die in bepaalde verbuigingen, et cetera, combinaties. En maar zit wel vast, twee letters zitten in, in, in, in het woord eh, grond. Zitten Resh en Tzadhi. En Resh en zadi, je komt ook, uh, verweest ook naar het werkwoord Ratsa. Betekent wensen. Dus aarde heeft al te maken met wens. goed is de wens. Daarom wel goed qua wortel overeenkomt ook met wens ook tekort ook verlangt naar aarde, aarde heeft alles in zichzelf, maar toch toch uh, aangewezen is aan water van en andere dingen, stoffen van de hemel van bieden. de tweede tweede regel uh, sorry, de tweede regel inderdaad en dat is dan de regel no, de tweede vers neem ik wel het en de regel drie We is aïe ta togu uvogu, neem ik wel het hier heb ik uh, fout even uitgesproken normaal gesproken in moderne taal zou je zeggen uvogo maar de Dora uh, geeft het zo aan als het nodig is en dat klopt hoe ze dat doet. want de laatste uh, want het woord daarvoor het derde woord togo eindigt op een wav, op een klinker en vandaar dat hier dat wav van het vierde woord van het vierde woord va, woog wordt als va uitgesproken en los van elkaar van die twee woorden, zou dat als hoe zou dat uitgesproken worden maar, zo is het oh, ik heb het een beetje afgeweken van onze methode en ook van de heilige methode dat wij eerst de hele zin moeten uh, doorlezen uitlezen en dan vertaalend globaal en dan gaan we pas daarmee, daarmee aan de slag dus een beetje gezondig ik corrigeer me direct ook van binnen Waar is haïta tohu wawohu we gozer al pne te Verruach fir elokim, marrachefet al-gnej, Hamai Turknerdri. Weha-arez, enet het arez en de grond, de aarde, haita, was tohu uh, nog zonder zonder vorm tohu zonder vorm uh, voor voordat de vorm is verschijnen sommige woorden zal ik niet geven een einduidige betekenis want het kan niet, je kan het, dan kunnen we dat ook niet uh, uh, in één woord dat weergeven en wat allemaal naast mij heb ik hier uh, een geweldige uitgave van Dasberg van de Torah uh, die de, de Joodse Torah die de, de Joodse uh, hier in Nederland grote Raaf Dasberg heeft vertaald in een vroegere tijd en het is nog steeds een standaard klassieke vertaling, en geweldig gemaakt, en hij is natuurlijk een geweldig intrinsieke, hoe zeg ik het, een in, in, integere persoon, een geweldige persoon, hij heeft een enorme, enorm inspanning geleverd, en toch kunnen we die Torah, en ook opnieuw, ook in de synagoge wordt het, standaard gebruikt, ze leren Hebreeuws, maar ze kijken naar die vertaling, en voor ons is het absoluut onbruikbaar, onthoud dat, gebruik alleen wat wij leren hier, niets anders want met al het respect voor deze personen, voor al die uitgaven is het intellectuele bezigheid het is een product van intellect ze dus willen het, goed het goed Nederlands laten zien dat het geweldig Torah is zo'n hoge intellectuele verheven taal is, absoluut niet zo Torah is. is eenvoudig en geniaal. Dus, en daar staat het ook: um, de aarde was woest en formloos. Natuurlijk dat als ze zo so vertalen, dan maken ze de Torah woest en formloos. Formloos en woest van de geest van de Torah. Al doen ze dat natuurlijk niet expres. Maar voor ons is het absoluut onbruikbaar. Dat is wat we zeggen dan, de derde woord in de regel 3. Tohu betekent absoluut nog niet bevatelijk. Iets wat nog uh, voor de vorm, voor dat enige substantie was. Vooraf elke substantie: een soort potentieel in zich. Voordat. Uh, voordat iets. geworden was. Alleen tekenen waren al. iets, iets aange, uh, aan, uh, uh, ge, aangemaakt aan. gemaakt. Maar nog niet. nog niets. Uh, verscheen. Waar, wogu, waar betekent en? Wawogo betekent al. dat is al. Iets wat wel uh, behoort tot de scheiding. Maar nog ook nog niet geen echte, mm. Mm, geen echte krediet. Alleen, mm. mm, alleen nog <coughs> aangeven dat het wel getoegekeerd is naar de schepping toe deze kracht, maar toch absoluut niet, nog niet toegekeerd aan de schepping het kijkt als het ware de kracht alleen omhoog het heeft geen relatie als het ware met, nog met de schepping zelf met het heelal we gozen. en duisternis zie je, hier wordt ook sequentie aangegeven van de, van de krachten die Geschapen werden. Eerst, in de eerste zin was het gezegd: uh, en de schepperschip, uh, de, scheppers de hemel en aarde. Eerst algemeen werd gezegd. Vaak gebruikt Tora Torah dat soort dingen, dat soort uh, procedé, waarbij de Torah zegt iets in het algemeen. En daarna gaat hij dan, de Torah gaat het allemaal opzommen of het proces aangeven in detail. Moeten we leren dat? We gozer, zie je, stap voor stap, en gozer is al veel lagere, veel meerdere, grotere verhuwing van licht. Daarom heet het ook gozer. We gozen, ah, oh, ik heb ook niet vertaald. Oh, het ook vertaald. eerst vertaal ik dat, uh, ook heb ik het ook weer afgeweken, als het een lange was geweest. Maar, nu ga ik dat eerst, de hele zin, nog, nog een keer, uh, volledig eerst, uh, vertalen en dan pas uh, ontleiden, als het ware. Begin met drie. Waar het zei dat oog wogo en de aarde was, was, was uh, nog voor de eigenlijk voor enige vorm vormgeving voor de enige vorm werd uh, naar voren gebracht. Ontstaan. Wat En, en uh, wat met contouren? We gozen en de duister, duisternis aalpneet de hom boven de oppervlakte van de afgrond. We roegen de laatste woord en dan naar de vier Elohim en roegen van Elohim en marachevet, marachevet. Alkneen zwevende is boven de boven de oppervlakte van de water. Dat is de algemene vertaling. En nu zitten we weer, komen we weer terug, want ik heb u al begonnen met de zin ontleden, zoals het zo te zeggen. In het midden van de regel 3 gozer, Dat is de volgende fase van de ontwikkeling, steeds meer vernieuwing. Duisternis. We zien ook de duisternis wordt ook gevormd. Boven alpnei te hom. Boven de oppervlakte van te hom van afgrond. Kijk naar de hom En dat, het, het woord te hom. is dus één naar de laatste van de regel drie. En kijk naar de derde regel, naar de derde woord, het derde woord van de regel drie. Lijkt wel erg veel op elkaar. Tohu, zie je drie letters. En hier hebben we ook te hom. Drie letters, precies hetzelfde drie letters, alleen een beetje klinkers anders. Doet er in de klinkers betekent iets, iets verschuiving. En plus de letter M erbij. Nog iets kwam, iets letter B. Letter M. Sorry, letter Mem, neem ik wel. Letter Mem kwam erbij en werd het niet meer al vogel, wat het al contouren waren, maar het werd al tot toon, tot afgrond. Verhoog Elokim, verhoog, derde regel, de laatste. Dasberg vertelt dit als um, um, Gods adem. Ik heb geen woord, woorden omdat dat, om, ik wil me niet kwaad maken, op hem, een harde kerel was hij, hij heeft zijn best gedaan, maar Gods adem, ten eerste wordt God, alles, kijk naar de pagina, kijk naar wat zij vertaalden, zij hebben alles vertaald alleen met God. God, God, God, God. Ik wil van jou, ik wil jou vragen, om het woord God absoluut niet in mond te nemen, meer te stoppen, te zetten, te leggen, geen, woord, geen, geen naam God in je in mond, Leggen. Je hebt Elohim, je hebt Hawaii, al twee heb je al. Straks komen nog meer. Dat kan je dan gebruiken. En niet, volg niet die adviezen van hen, wat ze het allemaal doen. Deze Torah van Dasberg is een, een Godsschending. Eigenlijk. Ik wil niets verkeerd, ik wil niet als verwijt. Maar het is, het is wat ze hebben gemaakt. Het is, het is genoeg. nu genoeg, genoeg. Gaan we verder. Uh, met alle respect voor de Heer. Dat is weer. ik bedoel niet dat het absoluut niet verkeerd is. Verkeerde. Maar voor ons is het absoluut onbruikbaar, Dat bedoel ik. Voor ons is het onbruikbaar. Maar voor de anderen is het wel goed gebruikbaar. Want wij zoeken in de Torah niet... Het verhaal in Italië. We zoeken de redding. We zoeken de juiste. We zoeken de ziel. De geest van de Torah. Um, we roegen Elohim. Drie, de laatste letter. De laatste uh, woord. Het laatste woord. Roegen. En dan Elohim. En roegen, we weten wat roach is. Ook een vorm van licht. Wat een beetje uh, qua eigenschap, een beetje tussen dit, tussen wind en lucht, zo'n lucht een beetje is maar niet wat wij, wat hier, wat wij hier zien uit, de, uit, de raam, uit het raam we zien het wel uh, gevuld met uh, allerlei dat, lucht als chemische stof als gassoort maar ten aanzien van het licht zelf, ten aanzien van eindsof, ten aanzien van maar is dat al kwalitatief. is net als lucht. Maar niet lucht, wat we hebben hier we het al met ozon en dat soort dingen. Of CO2, et cetera. Het is iets anders. Dat is dan hier op aarde. Natuurlijk, dat ook hier ook boek zien, met Paul Dus roeg en Dat lucht van de uh, lucht van de van of wind van Elokim, wind is ook een vorm van van uh, verruwing van van het licht eindstof ja. wind is uh, misschien nog ietsje hoger boven, ietsje boven qua eh, eigenschap dan lucht en roach Elokim even het Aerp euh, zweeft zwijft boven de, wa de wateren. Waarom zeg je dan nu opeens de wateren? Kijk nou, H is de, betekent. Dus betekent een uh, artikel, lidwoord van bepaaldheid. We hebben toch nooit geen woord hebben wij over Mayem gesproken, over wateren? Waarom dan heb je dat opeens over wateren? Waar kwamen die wateren vandaan? Vroeger stelde ik ook al die soort vragen. Ik heb, had geen antwoord gekregen. Maar antwoord komt gewoon van boven. Als je kijkt gewoon naar die letters, naar al die zinnen, dan straks krijgen we zelf van boven wordt ons gegeven als mannen. Kijk, en maragheffet, de eerste maragheffet is zwevende En niet altijd in tegenwoordige tijd, steeds. Eens, eens wordt gelanceerd iets in het geestelijke komt nooit een, een verandering daarin. Er blijft altijd niets verweend in het geestelijke. Daarom staat het Mrahef, het zwijvende. Terwijl bij Dasberg staat het zwijfde. Geef ik, ik doe dat niet om hem te kritiseren, maar ik laat even een paar voorbeelden zien. Uh, wat wij doen, terwijl mijn Nederlands is natuurlijk uh, verre van zijn geweldig uh, Nederlands, maar ik ga niet, het gaat niet om het Nederlands. Eh... Uh, dat we zien dat het zweefde, bij hem is het zweefde. Dat was eenmalig in de geschiedenis, klaar is geest. Ja, toen was het toen. Maar Torah zegt, maar geef het zwevende. Steeds, altijd zwevende. Alpnei, Amaim, boven de oppervlakte van de wateren. Waar zijn de wateren? Waarom is de wateren? zeg niet de wateren. water. Water en niet de wateren, Enkel fout. Waarom staat waar, waar we nog geen woord gesproken over water, water. En als je goed kijkt uit de diepte van je hart, uit diepte, uit die diepte van je innerlijke hart en innerlijk verstand, dan zal je zien dat in de eerste zin zelf staat ook de, de hint op die, op dat water, op die water. Kijk nou de eerste zin. The, the, the five de vijfde woord staat: Hashemaium, de hemel. In potentie in de hemel zitten twee dingen: Ash, Umaim, dus Ash, uh, uh, letter Shim, vuur uh, en water. Daar staat het allemaal, dat water daarin, in het woord alleen in potentie, maar door al die ontwikkelingen door het eerst dat het werd de, de, de tohu, wohu, dus vormloos, absoluut, ging nog voor de vormgeving. Form, en na, na het contouren gemaakt werden van uh, net zoals beet, net zoals bij het optekenen van technische tekeningen. Ja? Ook werd weer het ook net zo uh, blauwdruk. Eerst aangeven, even een beetje stippeltjes van, etc. En dan goesig. En dan werd het du duisternis kwamen. En dan verkreeg er tachom, afgrond ja, en roog. Dus allemaal die ontwikkelingen, na die ontwikkelingen ge, ge, gepasseerd te hebben, kwamen natuurlijk dan uh, die wateren tevoorschijn. Nou, dat is dan het einde van het eerste gedeelte. Het is allemaal kleine, uh, je krijgt nog een kleine uh, tweede gedeelte van de les. Um, ik zal vragen onze uh, webmaster om de eerste les even op de URL van de zoger op te zetten, zodat ook onze overige cursisten, alleen zogercursisten die voorlopig zoger doen en niet slavets en niet de nachtlessen doen, dat ook zij een beetje proeven daarvan. En misschien krijgen ze smaak te pakken, dan zullen ze ook zeggen, ik doe ook mee aan de of aan de nachtlessen, en ik doe dan aan de Torah. En dat zou geweldig hen ook en ons allemaal goed doen. Nog een prettige dag allemaal, en prettige Prettige, prettige weekenden, zaterdag, zondag, shabbat en wees gezond, blij en vertrouwen op de schepping.